Het spook van Abba Craig. een seriehoorspel in zes delen, geschreven door Dick Dreu, geregisseerd door Dick van Putten. Tweede deel, Spooknacht. Pardon, Emi. Uh, waar is het licht, senor? Mijn, eh, uh, geen licht. Goed zo. Senor. Jerry, schud meneer eens wat heen en weer. Hij moet heus uit uw fossiele toestand gewekt worden. Help het Jarvis. Met uw verlof, my lady. Schudden zal niet helpen. Ik heb hier een stukje tweet. Dat zal ik met u wel nemen in brand steken... en meneer onder de neus houden. zo. Atsu! Atsu! Nou, oh, mag ik me even voorstellen, dames, meneer Fogbond van Fogbond, Fogbond, Fogbond, Bubbledam en Fogbond. Fogbond. Uh, Zet hier een muziekje tegen en we hebben een nieuwe toffit. Stil, jongen. Uh, Mr. Fogbond, er is een kleinigheid gebeurd tijdens uw geestelijke afwezigheid. Heb ik de eer met iemand van de clan McAbbott te spreken, my lady? U heeft de eer te spreken tegen Lady Trimethy McAbbott. Lord Donald is een uur geleden verdwenen. Dit ding hier, die ponja, schijnt met die verdwijning enig verband te houden. Ik betreur u wel mijn liedje my lady. En, en als ik die donkere plekken op het Lammet bezie, meneer ik zelfs mijn oprechte condolences te mogen uitspreken. Het nadeel van de Engelse volksaard is het veel te snel maken van gevolgtrekkingen, Mr. Foghound. bound met uw verlof. Goed, Falkhound. Zoals gezegd, er valt nog niets te condoleren. Wat mijn kabel betreft kun je dat pas doen als een dokter een overlijdensattest opstelt. En dan nog niet altijd. Jarvis meende dat het tomatensap kan zijn wat er aan dat steekding kleeft. Worst my lady. Dat zei ik, ja. Wel, Mr. Falkbast, ik neem aan dat de reden en het soort verdwijning waar mijn broer het onderwerp van is... eerst zal moeten worden vastgesteld voor we verder kunnen gaan. Precies zoals u opmerkt, mijn lady. Zonder aanwezigheid van het hoofd van de, van de derde paragraaf van het handvest van Zijn verheven. Als dat nog steeds die oude whisky is, hoop ik er ook eens aan te mogen ruiken. Ja, dus, de tweet. Oh, uh, uh, fuckbound, fuckbound, fuckbound. Dank u. Uh. Wij moeten eerst mijn broer gaan opzoeken. Zo is het toch? Bovendien moet ik mij ervan overtuigen of deze twee jonge personen middellijk of onmiddellijk met deze zaken betrokken kunnen worden geacht, subsidiair, worden gesteld, my lady. Dit zijn de lady-expectante Margot Macabre en de lord-expectante Gerald Macabre. Beiden maken aanspraak op de schat. Hier zijn hun papieren, door mij als echt erkend Ja, ja, ja, ja, ja. Papieren, ja, ja. Jarvis? Oh, uh, uh, uh, uh, uh, deze papieren zullen in Londen op de echtheid worden onderzocht, my lady. Mr. Fordring, als ik Lady Euphoria en McCabe die papieren voor echt verklaar, dan zijn ze volkomen op echtheid onderzocht en goed bevonden. Of heeft u daar iets tegen in te brengen misschien? Oh, nee, nee, nee, volstrekt niet, geen zin, my lady. Ik, ik, ik ben volkomen overtuigd, ja, yeah, ja. Yeah. Er, er blijft nog slechts een enkele kleinigheid over. Wat voor kleinigheid? De instemming van zijn landschap, Donald MacEpper, my lady. Die is weg. I inderdaad, zoals u ledenschap opmerkt. En, en het zoeken zal slechts mogen worden besproken in het van bewezen klanleden. En Donald is de enige die mag aanwijzen wie er bij de clan behoort. Volkomen juist, my lady. Wat gaan wij dus doen, Mr. Fogditch? Uh, we gaan... Ja, ja, ja. Ik zie niet in hoe wij iets kunnen doen, my lady. Uh, behalve Scotland, ja, zegt men maar, maar, maar ook dat kan alleen door een wettig erkend hoofd der familie gebeuren. En u gelooft dat wij in die zotte situatie zullen berusten, Mr. Fogdier, hè? Fogbound, my lady, wat, wat ik u bidden mag. Fogbound is het. naam. Stel u niet telkens anders weer voor. Nou, ik ben een mekabber, een vrouwelijke mekabber en volgens traditie maak ik de plannen. Jerry hier is plaatsvervangend hoofd van de klein met alle rechten van die. Goed, Jerry. Oh, uitstekend, tante. Eh, um, uh, Klenlitz kom hier. En geef het Klenhoofd een stevige... Later, mijn jongen, op Paddenkoekenvrijdag. Jarvis? My lady. Heb jij enig idee langs welke weg Sir Donald verdwenen kan zijn? Er zijn met uw permissie wel vijftig wegen, denkbaar, my lady. Hoezo? My lady weet ongetwijfeld dat er hier vele geheime gangen zijn. Van leuke, schuivende panelen, dalende zolderingen. Dat weet ik, ja. Allemaal gebouwd op tentes, hebben. Hield van goochelkunstjes en is dan ook in Edinburgh opgehangen. Zeer interessant, uw ledenschap. Uh, in de kamer van zijn zijn er pijnmogelijkheden tot ongezien verdwenen die eigenlijk nog nooit goed zijn nagegaan. Dat is dan heel zorgeloos, Javis, want al die dingen gaan keren en tochten. Daar had je het personeel op af moeten sturen. Zoals uw op opmaakt. Maar bij afstoffen en vloeren vloerenschoppen... ...zijn de leden van het personeel de een naar de andere geraakt. Raakte een knop of een vans of een versiersel en plof. Plof is heel mooi, maar heeft ooit iemand nagegaan waar ze terecht kwamen, Javis? Sommigen gleden in de slotgracht, mijn lady, en kropen eruit. Sommigen kwamen in slaapkamers terecht, waar men hen uitranselde. Anderen weer dolden rond en verdwaalden. En die hebben jullie dan maar nooit meer opgezocht. Dat was niet goed mogelijk, mijn lady. Soms hoorden we gekermd, maar aangezien het spook rond werden, en de traditie zegt dat het nooit gestoord mag worden, bleef ons weinig keuze. En vooral die verdwenen werkkrachten bleven jullie belasting betalen. Zo is ons fortuin verkwist, Javis. Ik, ik vraag wel excuus, my lady, ik, ik ben in gebreken gebleven. Laat het dan niet meer voorkomen. Er hoort orde te zijn. Javis, er is hier dus geen platte grond of zoiets waar wij enig idee van kunnen opdoen... Hoe wij door die gangen heen komen. Uh, geen enkele, my lady. Oeh, negen uur, met u verlof. MacAver, <middels> MacAver, de dag. Toen Davis MacDreyfus viel in de slag. Toen Roris MacAver hoog tevaart, Het bloed van MacDreyfus... Jerry, op... doe alsjeblieft die deuren dicht. Ik krijg een hoofdpijn van... Het bloed van, van een helper en vriend. Die Roris Macaber Hoeveel dagen hebben wij voor we de erfenis kunnen bekijken, Mr. Fogbaum? Uh, vijf dagen, Malilie. Maar goed, liefje, waar ben je stil? Ben je geschrokken? Au oh, contraire. Uh, komt u wat dichter bij deze tante. Hoi? Uh, Cher d'enquête, steek jouw kop in de scout. Nee, imbécile hier. Dat zou een Italiaan kunnen zijn? Of een verdwaalde toerist met het verkeerde taalboekje bij zich. Niet slecht. Ja, mopje. Uh, my lady, my lady. Er is iemand of iets achter de deur van de vierde kelder. Uh, zal ik er met een heen heengaan? Of beliefd het uw ladieschap er eerst op te schieten? Nee, we beginnen maar niet meteen met grapjes, Javis. Laat die iets of iemand binnen en breng hierheen. Zoals u wenst, mijn lady. Maar, maar als het is een spook. Het is waarschijnlijk een spook. Maar ik, ik hou niet van Innspok. Mm, kom dan maar hier. Heel dicht bij het hoofd van je klein. Ah? Zo, hoofdje tegen mijn schouder. Niet kijken, niet kijken. Uh -huh. Mooi zo. Uh, deze heer uh, vond ik achter de kelderdeur, my lady Maar deze gelukkige ontmoeting, madame Oh, uw zeer schone hand Zij houdt zo sierlijk, die kleine pistool Ah, madame, uw ogen zijn dodelijker dan de pistool Ah, zij hebben mij getroffen Maar wat is dat? Stil, niet kijken Zitten blijven. En even zo schone signorina met de haar van Leonardo da Vinci. Ah, ah. de van de schoonheid. Ah. Blijf nou zitten, maar goed. Figure ah. de ba. En laat mij los! Wel! Wie bent u, mister? En hoe komt u aan al die spinnenweb op uw jas? Jarvis, borstel meneer eens af. Uwe stem. Ah, madame, spreek toe. Dat komt wel. Jarvis. Een borstel. Uh, ik laat u, dat u hier zitten, monsieur. Ik, ik stel nadrukkelijk dat deze heer hier tegen alle traditie is. Stel dat maar. Als hoofd van de klein stel ik eveneens dat Los ik. Los houden, Jerry. Ik beslis. Gaat u zitten, mister. Silvio Macabrio, geheel tot uw dienst, Madame. Oh, uw schoonogen. <laughs> kom, kom, geen oude dame vleien. Heeft u papieren bij u? Maar. Uh, Ah, als u spreekt, hoor ik alleen uw stem. Herhaal nog eens, madame. En wie is oude dame? Waar is oude dame? Vleier, <laughs> papieren, dokbewijs en zo. Ah, milskoes. <laughs> ecco, madonna. Ah, signorina, kijk niet naar mij. <laughs> Juist. Jij bent dus een Italiaanse mekker, Jij mag tante zeggen. Maar, maar neemt u die stoffige bedrieger nou zomaar in de klen of tante? Hij rond door de kelder. Hij is minstens 24 is jaar is oud. Hij Tante en ik maken uit wie lied is van de klen, hè? Maar daar heb ik toch zeker ook nog wel iets in te zeggen. Tante las toch zeker een dreigbrief voor... waarin over Italianen de gekste... Wel, Jerry, we kunnen niet allemaal in Schotland geboren worden. En we mogen Silvio niet maar meteen gaan beledigen. Jarvis? My lady... Is er nog iets in huis om een cocktail van te maken of zo? Het feitje whisky daar in de hoek is het allerlaatste drinkbare vocht. In. En dat krijg bij jullie. Ah, ik had het kunnen weten. En dat spul is genoeg om een tuinkabouter krom te buigen. Wat doen we nou? De avond is nog jong, er is veel te bespreken. Maar mijn sportwagen, zij staat daar bespreken. Ah, mooi, Silvio. Ga dan naar het dorp, hè? Naar de Abercracky Arms en bestellen... Ah, bestand, Laat u mij allen dingen voor coctelen. Ah, je vind een cocktail americain comme un ange. Ik kan één goede cocktail maken, hè? Allons-y, allons-y. Ho, ho, ho, ho, ho, Mocht jij met die engert in zijn auto gaan zitten? Geen sprake van. Au revoir. Ja, Tante, dat kan toch niet meer zo. Dat is toch tegen alle regels van de behoorlijkheid in. Zomaar met zo'n sinistere kerel in een auto over donkere weggetjes. We moeten toch een beetje op Margot passen. Tante. Mooie hand. Mooie stem. Ach, wat is het lang geleden dat iemand zoiets tegen me zei. Huh? Wat... Zij heeft, jij? Nee, laat u maar. Um, Mr. Fobhout, bent u ook overtuigd van de echtheid van de aanspraken van dat heer? Ik, ik geloof niet dat mijn firma op die aanspraken hypotheek zou verleden. U laat die domme vooroordelen zijn uit de tijd, heren. Zwart haar en smalle snorretjes zijn niet langer aanwijzingen voor mangedrag. Dit wist er nog steeds niet hoe hij in die kelder kwam? Dat zal de liever het ons ongetwijfeld vertellen. Wie, wie had het ook alweer over? Mijn mooie ogen. Oh ja, Winston. Hm. Die oude kennen. Tante, oom Donald verdwijnt. Daar ligt een Italiaanse ponjaard. Die knul scharrelt rond is ook een Italiaan. Waar we benen voor gewaarschuwd zijn. Hè? Huh? Hè, huh? hey, hey, hey, Jerry, je moet nog niet dadelijk zo wantrouwend zijn. Trek je stropdas ze hm. En waarom heb je nog niet net zo'n mooie kleurkostuum uitgezocht als Silvio? Kan, kan het zijn dat, dat er iemand in dat harnas daarachter u zit, uw lordschap? Ik hoop het. Die zal dat meteen... Blijf zitten, Jerry. komt uit die laparisering daar. 400 Met u volop, uw ladyschap. Het spook spreekt achter dat schilderij daar. Dat, dat zal ik meteen... Hollanders, Rannemaraak. Bij de Waterloo waren ze nog eerder bij de Fransen dan onze dragonders. Dat heeft mijn oud-op verteld. Maar moeten wij zijn lotschap nog niet te hulp komen, Marlady? Dat is het lege vatelijk, maar met u volop. Zijn lotschap komt in de keuken terecht en zal wel weer hierheen komen. Oh, kelle malheur, kelle malheur. Ik kan niemand oh. mee helpen. Ah, oh. oh, c'est vous dronkman. man. Whisky, hè, altijd maar whisky. Ah, oh, mijn arme hoofd. Ah, gelukkig. Je hebt je die griezel van het lijf weten te houden, Silvio. Silvio is geen grisel. Silvio ah. is een beetje buiten beste. Wat is er dan gebeurd, kind? Zet oh, de malheur. Wij reden terug, hè. Er is een mooie maan liegt. En, Silvio, kom hier, Jean. Daar hebt u wel zo'n Italiaan ah. ten voeten uit. Kan geen meisje met rust laten. Gaat liedjes zingen achter het stuur. Bij ons zou de politie daar iets van zeggen. Zeker, Jerry. En toen mag ah, hij. hij zong van de liefde. Ja, alors, hij omhelstde mij in heel klein beetje. Ik doe die vent, wat is die helemaal... Ah, jongens, straks. Hij omhelstde je klein beetje, maar Margot. Mm -mm. En verder? Mm -hmm. Hij heeft een eerlijke parfum. En ik vond niet onprettig zijn klein omhelzing. Tant, het, het, het was een heel, heel klein omhelzing. Kon uh, zijn... Ja, zeker, kindje. En toen, ah, oh, la bêtise, ik wou beantwoorden in een heel, klein beetje zijn om Maar ik ben judo judokampioen, hè. Ik vergeet al door dat ik niet moet afweren elke man. Ik heb hem over mijn hoofd de auto uitgegooid. <lacht> oh, silence, t'es <lacht> Hij is met zijn hoofd opeens steen gekomen. Javis, haal de boodschap uit de wagen en neem zijn lordschap expectant meteen mee. Leg hem maar op het bed van Donald. Daar is pas schoon linnen goed op. Zoals, my lady, wenst. Nog iets, my lady? Maar wie? Oui, uh, breng de fles hier en, en zet daar. En uh, niemand mag toezien hoe ik maak le cocktail américain. Is er een uh, cocktail in deze cachet? Ah, oui, mooi. Eh, uh, maar, j'ai Zoals, u wenst. Heb jij al die flessen en dingen betaald, Margot? Nee, oh, no, tante. Ik heb alles laten opschrijven. Oh, gelukkig. Anders is je een hele oud gebruik doorbroken. Zo. Niemand heeft gezien wat ik in de chica goet, niet? Deze cocktail is mijn kleine game. Was jij in de spiritualiehandel, kindje? Bonjour, madame, tante. Ik maakte vuurwerk. Uh, ja, vorige maand heb ik mijn sigaret verkeerd niet gelekt. Ah, le beau branda, de, de mooie lawaai. Uh, bang, bang, patje, patje, patje, patje, pati, jie, jie, bang, bang, bang. Ah. Daar gaat je cocktail. Wat heb je erin gemengd? Dynamiek? Oh, ja, dat wel. Beetje uh, ook Zal ik er maken. nieuwe maken? Ik, ik, ik weet niet of ik... Uh, naar de met de oude whisky deze liqueursaarstelling wel op de juiste waarde zal kunnen stellen, my lady. Om eerlijk te zijn, af en toe zie ik uw ladyship dubbel. Dat verhoogt aan uw respect. Dat spookige jammer moet worden nagezocht. En wij moeten dan het zien terug te vinden. Uh, Misschien zou ze zonder mijn tegenwoordigheid... Wij hebben iedereen nodig, Mr. Volkbaard. Er schijnen een heel stel bandieten op dit kasteel te aarzen. Juist, en die Silvio is Ach, een... die arme jongen. Ik hoop dat Margot hem niet te veel zeer heeft gedaan. Dan blijft er tenminste nog iets voor mij over. Wat bedoel je, Jerry? Wat ik met deze plank doe, tante. Ach, ach jongen, ik heb je toch al gezegd dat je Javis kunt roepen als je brandhout wilt hebben. Voilà, een kleine slokje. Langzaam doorsliepen. Ja. Wat heb jij dronk, man? Is mijn cocktail niet goed? Help, lucht, water. Dat zijn twee van de vier elementen. Ik wist niet dat jij een magie deed. mijn keel. je sterk is het wel, ja. Maar je overdrijft, hoor. Oh ja, oh ja. Kijk u dan maar eens naar Fogbound. Zit stokstijf. Jarvis? Breng Mr. Vogbout maar binnen boven. Hij lijkt me een beetje moe. Zoals u wenst, my lady. Oh. Yes. Ah. Ah. Ik. Uh, het is is eigenlijk lekker dat drankje van jou, Marco. Mm -hmm. Moest even wel. Mm. Zeg, schenk me nog een in, wil je? Zult je dan niet meer. Uh... Jaloers zijn als de kleine Margot heel klein om haar zin heeft met Sylvio. Oh, nee, hoor. Reageer jij maar af, hoor. Mm -hmm. Zolang je er judo bij gebruikt. Ze... Zeg, hoe ik dat goed? Wil jij niet dat ik jaloers ben? Zijn we... Hm? Ben je niet boos meer op mij? Nou, mijn noem, mongar. Mm. Je weet, mijn vriend in Afrika... ze wil mij brengen een rood-arige aap, Tot hier is wil ik graag vriend zijn met jou. Voilà, encore une pour monsieur. Uh, luister eens. Ik herinner mij een verborgen gang die in de slaapkamer van Oom Donald uitkomt. We moeten daar maar eens heen gaan. Jarvis kan ons bijlichten. My lady, het wil mij toelijken dat Mr. Macabrio min of meer een hersenschudding heeft. Laat die blij zijn, het enige bewijs dat hij hersens heeft. Oh. Jarvis, ik meen jou te horen lachen. Oh, uh, vraag wel excuus, my lady. Maar aangezien wij nog niet weten wie van de drie gegaderden de erfenis en de clan zal overnemen... ...spreekt men ook over Mr. Macabrio als zijn lordschap. Een kleinigheid heeft mij die beleefdheid uit het oog toe verliezen, uw ladyschap. Dit. Alweer zo'n steekding? Waar ga je die nu weer vandaan? Het viel uit de binnenzak van Mr. Macabrio, mijn lady, Toen ik hem uit de kofferbak van de auto telde. Alsjeblieft. Gezien, tante. Gezien, Margot. Nou, zou ik toch wel eens willen weten... Maar Jerry, nou toch. Silvio kan dat ding in de kelder gevonden hebben. Jij maakt alles onnodig in Ach, Alle weer. Voor het laatst vraag ik wat deed die vent in die kelder. Hoe kwam die daar? Is iedereen hier dan gek? We zitten maar, we zitten maar. Ik heb er genoeg van. Ik ga erop af. Wie le mij de Dat is een beetje gerard. Ik zoek mee. Sta stil. Of ik schiet. Ik waarschuw u dat karate gevaarlijker is dan dat prultante. Werkelijk, we? Jerry? Jij bent heel ongeduldig. Als je zomaar naar buiten rent, gangen in die je niet kent, op stoelen gaat zitten waar je meteen mee in een hele kelder vol skeletten duikelt, dan hebben we niets aan je. Kom hier weer heen. Ik heb al een plannetje. Nu mm. kijk nou niet zo loerend. Dit pistooltje krijg je toch niet te pakken. Let op. Presto. Weg is het. En dan? Nou? Presto. Haal ik het uit je jaszak. En dan nou? Presto. Heb ik het in mijn andere hand? U kunt uh, aan goochelen, is het niet? Daar heb ik als meisje een prijsbeker mee gewonnen. Maar dat is nou niet van belang. Luister goed. Jij bent de enige mannelijke Macabber die nog op de benen aanwezig is. Verdwijnen van om Donald kan betekenen dat die bende vannacht weer toeslaat. Behalve Margot en mij heb jij nog de beschikking over Javis. In dit kasteel zijn 300 kamers, 50 gangen, 9 torens en ik. Ik geloof zeven kouders. Nou, mijn plan is dood eenvoudig. Margot en ik gaan naar onze kamers en jij neemt een van die zwaarden daar en gaat rondjes lopen. Tegen de ochtend lost Java zelf. En uh, dit is dus uw krijgsplan, tante? Juist. Is niet knap? Verwazingwekkend. Maar ik weet het nog beter. Ik ga in mijn eentje deze hele oude kast insluiten en belegeren. Van militaire termen heb ik geen benul. Margot, kindje, je ziet er moe uit. Kom in naar boven. Ik weet wel een kamer voor je te vinden. Uh, c'est bien gentil, ma tante. Uh, Jerry, als jij de eerste oh. gang rechts neemt, nergens de muren aanraakt, op elke trap de vierde en de zesde treden vermijdt en met je vingers van dingen afblijft waar je niets mee te maken hebt, dan val je nergens in. Anders zoek je maar hoor. Waar sta je naar te kijken? Zeg, Pago. Waar had jij die shaker met die cocktail neergezet? Ah, oh, tonnooi, man. Daar op die kist, hè? Oh, oh Waar is die ding? Ja, juist, waar is die ding? Weg, waar we bij zitten, weg. Terwijl we niemand hebben gezien. Nou, oh. lieve jongen nou toch, wat maakt er zeker meer of minder nou uit? Het is toch allemaal maar namaak. Kom, Mago. Nou weet ik toch echt niet meer of ik dit droom. Maar, daar hebben we die goede oude vriend ook weer. Hé, hey, wat ligt daar naast die kist? Een portfeuille? Ligt natuurlijk. Wacht, een visitekaartje. Donald McEver. van Abercraggy. Zo, zo. Dat lag hier niet. Dat heeft. U, uh, nog ik neem de vrijheid erop te wezen dat een van de dames min of meer gegild heeft. Dat heb ik gehoord, kerel. Vlug, waar is de kamer? Oh, als uw nachtschap mee, maar volgt. mij. Ja, Ripper iemand? Marco! Er is iets met Marco gebeurd. Hier blijven jullie mannen, dan ga ik op af. Maar ze heeft hulp nodig, tante. Jerry, ik ben op de hoogte van alle smoesjes om midden in de nacht voor de deur van een dameskamer te kunnen rondlummelen. Goed wat uh, Javis, welke kant kunnen we nog meer gaan? Links het hoekje om uw lochtschap. Bij die vakkenband. Dus waar komen we dan terecht? Uh, bij de kamer van uh, Mr. Macabrio, uw ah, lochtschap. Dus jij denkt... Kom op, Jarvis. Hier, hier, hier is het, uw lochtschap. Macabrio. Macabrio. Doe open, Macabrio. De deur is open, uw lochtschap. Die had ik niet afgesloten. Oh nee. En, en dit dan? Oh, dit komt voor mij niet geheel onverwacht, uw lastschap. Ik zal de kleden stormram moeten halen die in kelder 2 staat. Geen van opzet. Oh, nee, nee. U zult uw vuisten kapot slaan, Milo. Oh, zie al die spijkers op de deur. Wel, well. Dit is heel vriend. Hier gebruik ik mijn voeten voor. Ah, ah, bijna door. Nog één keer. Verbaat Nooit eerder hier geweest. Dat is geraden, man lief. Ik hoor duidelijk een doedelzak deze keer. Ga toch niet over muziek te leuteren, man. Dit is geen tijd voor culturele praatjes. Kom mee. Dan. Alsjeblieft. Geen spoor van Mr. Macario. Ik dacht het wel. Ik dacht het wel. Dante, Tante! Als ik uw lordschap even mag steuren. Wat is er? Wat heb je nou nog, man? Als u de goedheid wil hebben heel even te luisteren. Ach, man. Iemand slaat een spijker in een muur en een of andere gek speelt op zijn doedelzak. Met uw welnemen in Evercreddy speelt niemand ooit op de doedelzak. Sinds 300 jaar niet. Geen levend iemand. En dat geklopt, dat klinkt of het uit de skelettenkelder komt. En nou is het, Gakboe. Spooknacht was het tweede deel van Het Spook van Evercraggy, een seriehoorspel in zes afleveringen, geschreven door Dick Dreux. De rolverdeling was als volgt. Lady Euphoria Trimeth Macabre, Ludie Nijhoff. Gerard Macabre, Hans Veerman. Notaris Fogbound, Chris Baai. Margot Macabre, Corrie van der Linden. Silvio Macabrio, Harry Bronk. En Jarvis, Willy Ruijs. De regie had Dick van Putten.